Amber Brandsen met het NOS-journaal. De vrouw van de ontvoerde Sjaak Rijke is op weg naar Mali om haar man weer te zien. Op de eerste beelden die van hem zijn verschenen ziet Rijke er redelijk gezond uit en lacht hij. Sjaak Rijke werd vanochtend bij toeval bevrijd door Franse commando's. Hij was in 2011 in Mali ontvoerd door moslimstrijders. Zijn vrouw wist toen te ontkomen. De NS heeft sommige reizigers met een kortingsabonnement vandaag te veel laten betalen. Tweede Paasdag werd door een fout niet als feestdag gerekend, waardoor mensen voor 9 uur vanochtend het volle tarief moesten betalen. Maar op feestdagen, zoals ook Tweede Paasdag, kunnen reizigers de hele dag 40% korting krijgen. Benadeelde reizigers kunnen contact opnemen met de klantenservice van de NS. En in de trein is opnieuw een geweldsincident met een conducteur geweest. Een 49-jarige man zette in de trein naar Tilburg een conducteur het mes op de keel... nadat hij om zijn vervoersbewijs had gevraagd. De man werd op het station aangehouden. De afgelopen tijd zijn er vaker incidenten in de trein in het nieuws gekomen. Vakbond FNV Spoor wil dat beveiligers van de NS pepperspray en een wapenstok krijgen. De koerdische mannen die eerder vandaag in het noorden van Syrië werden ontvoerd zijn alweer vrij. Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, heeft de groep vrijgelaten. Wat er precies gebeurd is en waarom de mannen zijn vrijgelaten is onbekend. Of het om 300 man ging, zoals eerder gemeld, is ook onduidelijk. Twitter en Facebook hebben op verzoek van de Turkse regering foto's weggehaald van een openbaar aanklager die in een rechtbank wordt gegijzeld. De aanklager werd bij de gijzeling gedood. In Turkije zijn vandaag alle sociale media geblokkeerd die de foto's toonden. De blokkade van Twitter en Facebook in Turkije wordt nu opgeheven, zegt de regering. Het weer, vannacht brede opklaringen en koud met minima rond of iets onder het vriespunt, plaatselijk ontstaat mist. Morgen droog en in de loop van de ochtend geregeld zon, maar in het noorden veel wolken, het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het... E Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Zfm. Live. ZFM. Met, met nu de nacht. Kipjes en klikken, enfants bizar, cachés dehors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 op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM She's blood, flesh and bone No or silicone. She's touched, smells, taste and sound. Anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen. Everybody got a dude. What?